De afgelopen geschiedenis toont maar weer eens aan hoe moeilijk het is voor een heer om zijn innerlijke beschaving niet te verliezen. Het volgende verhaal over de herenopstand gaat dieper in op dat probleem. Vandaag vertelt Sigrid Koetsen de herenopstand, deel 1. MUZIEK Zoals de oplettende luisteraars op school geleerd zullen hebben, is de revolutie voorbij. Het grauw heeft gewonnen. Niet langer wordt een heer in een draagstoel voortbewogen door het gewone volk. Zelfs rijdt hij niet meer in een koets, als een juweel in een gewatteerd glazen doosje. Voorbij is de tijd dat het gemeen zich in de modder naast de weg schaarde, de morsige hoeden lichtend, wanneer hij in zijn heerlijkheid passeerde. Vandaag de dag rijdt het Jan Hagel zelf in flodderige blikken voertuigen rond. Het bouwt zijn windergemetselde gemetselde stulpen hoger dan de kastelen en het is in rechten zelfs gelijkgesteld aan edelgeborenen. Zoiets gebeurt natuurlijk niet ongestraft. En het zal niemand verbazen dat er in het diepste geheim een genootschap gesticht is, dat de naam... Beweging der Opstandige Heren, B-O-H, tracht. Heren alle landen, verenigt u! Laat niets van deze gepuppelmaatschappij overeind. Rood gaat de zon onder. De nacht van de revolutie der heren is aangebroken. De leden van de beweging zijn gemaskerd en ze kennen elkanders namen niet. Zij zijn slechts herkenbaar aan een rozet waaraan een lintje hangt. De enige figuur die zich onverhuld toont is de contactheer Adelazur, die toezicht moet houden op de verrichtingen der aspirantleden. Want om als lid te worden toegelaten, moet men strenger, ...en vaak schokkende proeven ondergaan. Men hoort hem hier een rozet... ...op de pij van zo'n A-lid prikken. Heden vangt uw proeftijd aan. De ogen van de BOH zijn op u gevestigd. Doet uw best. Het genootschap heeft thans de eer... ...u de uitvoering van plan B op te dragen. Wat nu plan B is zal het vervolg van deze geschiedenis ons leren. Op een dag ontving heer Bommel een aanslagbiljet van de directe belastingen. Eén enkele blik op het biljet overtuigde hem ervan... dat het bedrag dat hij moest betalen te hoog was. En omdat hij over deze misselijke streek geen gras wilde laten groeien... Spoelde hij zich naar de garage. Wat verbeeldt die dorknopper zich wel? Hij weet zeker dat geld voor een heer geen rol speelt. Maar er zijn grenzen. Ik zal die vlegel eens ongezout op zijn plaats zetten. Wat is dit voor een rare wekker? En hoe komt Joost erbij om dat ding hier op de grond te laten slingeren? Ik moet hem toch eens over zijn slordigheid onderhouden. De garage. Ja, Olivier. Er is toch niets gepasseerd met uw welnemen? Hebt u zich pijn gedaan? Nee, nee, nee, ik geloof het niet. Maar het schilderbaar maar in haar. Vlug Joost, haal al water. Oh, oh. Wat gebeurt er toch? Er is iets vreselijks aan de hand. Alles explodeert, als ik zo vrij mag zijn. Het is niet zonder gevaar, heer Olivier. Wanneer ik niet naar buiten gegaan was, zou ik binnen geweest zijn wanneer u mij toestaat. En dan zou ik mij ernstig misheerd hebben. Toch, denk toch niet altijd aan jezelf. Terwijl het huis van mijn voorvader in stofheid valt zit je daar te klagen. Ach, waarom moet een heer toch altijd alles zelf doen? Wat moet ik doen, bedoel ik? Doe dat toch wat, als je begrijpt wat ik bedoel. Er is hier iets geheimzinnigs aan de hand... als ik mij zo mag ja, uitdrukken. Doe dat toch wat! Zie je niet dat alles springt? Er staat te veel druk op de elektrische leiding. Vlug, bellen een op. erop. Oh, wat een ongeluksdag... Eerst een aanslagbiljet van de belasting... en daarna valt alles om mij heen in puin. Het is meer dan een heer verdragen ik kan als men begrijpt wat ik bedoel. Ik voel dat ik aan het einde van mijn kracht... Stop. Het einde van mijn kracht... iets aan de elektrische leiding... En Joost heeft natuurlijk te driftig opgebeld. Ik moet ook alles zelf doen. Excuseer, heer Olivier. Uh, uh, uw indianenboeken zijn zojuist in de lucht gevlogen met uw welnemen. Uh, wat hang je daar? Dit is een aanslag. Doe toch wat. Excuseer, heer Olivier. Mijn taak is te zwaar. Bij het ontploffen van uw boeken ben ik aan de slaap getroffen door Winnetoe's Testament met uw welnemen. En ook is mijn kostuum ernstig beschadigd. Ik ben dan ook... Schij uit ja, met je geklaag. Je moet je schamen met je zelfzuchtige gedachten. Vooruit. Zorg dat de boel wordt opgeruimd. Ontbied een glazenwasser en een metselaar. Laat me hier niet tussen de rommel staan. Au! O, ook dat nog. Mij wordt nog niets bespaard. Niet alleen dat mijn huis instort. Maar nu heeft Joost ook nog zijn neigerij op het gazon laten liggen. Ik heb in een naald getrapt... Nee, het is geen naald. Het is een speld met een soort rozet met een lintje eraan. Hier in allerlanden landen verenigd u. O, wat een toepasselijke spreuk. En wat een aardig speldje. Het is toch prettig om te merken dat men als heer niet overal alleen voor staat. Ik speld hem op. <middels> het is een schande wat men tegenwoordig een heer aandoet... Men stuurt maar belastingbiljetten zonder er rekening mee te houden dat de wereld in puin uiteenvalt. valt. Maar ik zal die dorknoper eens de waarheid gaan vertellen. Een nieuw aspirant lid. Dat komt goed van pas. U komt zeker voor de aanslag? Uh. uh... Die nee, deze heer draagt net zo'n speltje als ik. Dat geeft een warm gevoel. Uh, ja, ik, ik kom voor de aanslag. Het is een schande wat me tegenwoordig een heer aandoet. Doet uw best. De ogen van de BOH zijn op u gerecht. Rood gaat de zon onder. Wat? Als de zon rood ondergaat, komt er morgen mooi weer. Dat zei mijn goede vader altijd. En daar houd ik mee aan. Zeer juist. Alsjeblieft. Het pakje. Uh, uh. U weet wel. Goedemiddag. Uh, oh. Echt een genaardig iemand. De zenuwen zullen hem in het hoofd geslagen zijn. Ach ja, geen wonder. Wij hier hebben het moeilijk. En niet iedereen heeft het sterke gestel van een bommel. Maar wat moet ik met dit pakje beginnen dat hij mij gaf? U wenst? Hebt u een afspraak? Nee, uw houding is stuitend. Niet alleen dat uw begroeting van iemand van stand een geheel naast is maar ook uw aanslag getuigt van een grove geest. U hebt dus geen afspraak. Uh, nee. Dan raad ik u aan om schriftelijk en daartoe strekkend verzoekschrift in te dienen. Goedendag. Oh, dat gaat zomaar niet. U zit hier van mijn geld. Het spijt me dat ik u daar aan herinneren moet, maar uw ongelikte houding brengt mij tot het uiterste. Als u niet oppaast, laat ik u ontslaan, als u begrijpt wat ik bedoel. En deze aanslag neem ik niet. Eventuele bezwaren kunt u in drievoud naar voren brengen. Hoewel ik u dat niet adviseer. Het blijkt zo dikwijls dat onze aanslagen te laag zijn, meneer Bommel. En wanneer ze dan nog eens haar fijn worden doorgenomen, valt het nooit mee. Maar ja, als u erop staat. In drievoud, meneer Bommel. In drievoud. Hij vergeet zijn pakje. Oh, het, het is schokkend wat hier gebeurt. Niet alleen dat de belastingen een heer verpletteren, maar men behandelt hem op de meest grove en stuitende wijze. Een ontvolgfleet! Oh, oh. uh, dit moest gebeuren. Ik was er al bang voor. Op deze tijd moeten de belastingaanslagen de deur uit. En dan wordt er onder hoogspanning gewerkt. Zodoende. Het is te. een rovershol, dat is het. Men schikt er zelfs niet voor terug om lieden van stand met grof geweld schrik aan te jagen. Help! Maar zoiets kan niet duren. Op een keer Help. Op de straf. Een aanslag! Een aanslag op mijn aanslagen! Help! Help! Politie! Wat is hier aan de hand? Is er iets gebeurd, burgemeester? Nee, het gemeentehuis valt gewoon een beetje uit elkaar. Anders niets, hoor! Het is een aanslag! Een bom! Mijn aanslagen zijn ontploft! Het werk van maanden is vernietigd. Grijp in, Bas. Grijp de wader. De gemeente is in gevaar. Zou die bommel er soms iets mee te maken hebben? Hij lachte zo ongunstig. Maar nee, zo eenvoudig is deze zaak niet. Ik zal mij naar de plek van het misdrijf begeven. En als er een spoor is, zal ik het vinden. Dit is ernstig. Het aspirantlid zal ons nu vertellen hoe Plan B verlopen is. Wilt u naar nou voren komen, heer aspirant? Stel u? Uh, het ging enigjes en knallen dat het deed. Maar ik heb mijn speldje verloren. Niet expres hoor. Het kwam van dit hemd. Het is te groot, hè. Uw speldje verloren? Ja. Uw rozet, bedoelt u? Ja, het is heel ernstig. Wanneer het in verkeerde handen valt... kan de ondergang van ons genootschap het gevolg zijn. Ik deed het niet expres. U wordt verlaagd tot beginnend aspirantlid. Ha. Voorlopig wordt uw taak teruggebracht tot het aanmaken van springmiddelen. U kunt gaan. Pommetjes maken is ook reuze. Wie heeft de aanslag op het belastingkantoor verricht? Dat was fraai werk. Dat heeft een nieuwe aspirant gedaan. Ik heb geen kennis met hem gemaakt, maar hij was kenbaar aan onze rozet. Een veelbelovend aanlid. Vol fres initiatief, meneer de voorzitter. Commissaris Bullebas had vergeefs naar sporen gezocht. Tussen de puinhopen van het belastingkantoor vond hij slechts snippers van ontplofte aanslagbiljetten. En dat stemde hem erg mismoedig. Maar omdat het zijn taak was om toch een spoor te volgen, had hij zich de volgende morgen op zijn motorrijwiel naar Bommelstein begeven. Want hij herinnerde zich dat de heer Olly de enige toeschouwer was geweest. En bovendien verklaarde Dorknoper dat de heer Bommel boos had gedaan over zijn rechtvaardige belastingaanslag. Hij meende dan ook een verdachte gevonden te hebben. Maar dat viel tegen... Wat is hier gebeurd? Een aanslag met uw goedvinden. Heer Olivier is naar de stad vertrokken. Hij woont in Hotel de Gebraden Haan, zolang de herstelwerkzaamheden duren. Is hier dan ook al een aanslag gepleegd? Waarom is dat niet aangegeven op het bureau? Heer Olivier had het zo druk met zijn belastingpapieren... dat hij geen tijd had voor kleinigheden. Ik moest de rommel maar opruimen, zei hij. Met uw welnemen. <klaar> Een vreselijke toestand. Dit is niet vol te houden voor een heer met een bezet leven. De dag doorbrengen met het drinken van vele verfrissingen en het eten van versnaperingen in een lederen leunstoel van een hotellounge. Ik moet iets doen, bedoel ik. Oh, dat is aardig. Daar is iemand die contact zoekt. Kom, ik zal hem uitnodigen om samen met mij een consumptie te gebruiken. Een keurig en beschaafd gesprek is nu net waar ik behoefte aan heb. Uw keuze is uitstekend. Dit hotel is een broedplaats van het gemeen. Maar wees voorzichtig. Overal sluipt het Jan Hagen rond. Oh, zou het? Ja, maar ga zo voort oh. en doe uw best. Ja. De ogen van de BOH zijn op u gericht. Overigens, het ligt in uw slaapvertrek en u weet hoe het werkt. Wat ligt in mijn slaapkamer? Wat bedoelt u die vreemdeling? Het is duidelijk dat de man overspannen is. Jammer van zo'n keurige iemand. Zou het soms een gezelschapsspel zijn? Het herinnert mij aan dat raadseltje. Het hangt aan de muur en het tikt. Oh, Kom aan, ik ga toch eens kijken wat hij bedoeld kan hebben. Het tikt, net als ik al dacht. Nu eens kijken wat het is... Er zit, dunkt me, oh. een wekker in. Een tik, tik, tik, tik, de tijdbom? D dit is een aanslag. Oh, Die heer wilde mij waarschuwen. Dat is het, als men begrijpt wat ik bedoel. Naar buiten daarmee! Hoe oh. vreselijk is dit alles! Oh. Het is wonderlijk waartoe een hier in staat is. Hoe licht had die ontploffing mij kunnen treffen, wanneer ik niet zo snel had ingegrepen. Maar nu begrijp ik wat dit allemaal betekent. Men tracht een aanslag op mij te plegen. Die vreemdeling heeft mij nu al tweemalen gewaarschuwd. Ik mag hem wel eens bedanken, want zonder hem zou ik lelijk te pas gekomen zijn, als men begrijpt wat ik bedoel. Hij stond langzaam op en sleepte zich naar het raam waar de gordijnen zich in flarden op de nachtwind bewogen. Toen hij zich naar buiten boog... ontwaarde hij een vreemd schouwspel. De ontploffing had plaatsgehad op het parkeerterrein van het hotel... waar de automobielen van de bezoekers stonden. De kostelijke voertuigen lagen als oude kranten over de heg gefrommeld, Glanzend groomwerk en rode achterlichten verzierden de boomtakken. En de grond was bedekt... Het gekreukte onderdelen. Wat deksels. Altijd dezelfde. Als er ergens een knal klinkt, dan kan je er zeker van zijn dat bommel in de buurt. Is. Ja, ja, het is vreselijk. Het gaat om mijn persoon. Hier is een complot aan de gang, heer Bas. Om mij stort alles in puin. Ja. Een complot? Tegen jou? Heb jij dan vijanden? Oh, dat blijkt... Ik weet niet wie je doet, want ik ben altijd goed voor de minderbedeelden. Hm. En niet lang geleden heb ik Joost nog een horloge gegeven. Hm. Maar zo is de wereld. Stank voor dank. Hm. Misschien komt het omdat ik een van de laatste lieden van mijn stand ben. Hm. Dat zet wellicht kwaad bloed. Hm. Ja. Uitstekend. Het is werkelijk knap hoe dit aalit het speelt. Niet alleen de keuze van dit Jan Hagel Hotel en het horriebele blikpark dat erbij hoort... Maar ook zijn waarde getuigen van een verrukkelijke geest. Hij zal het verbrengen. Een verschrikkelijke zaak. Een samenzwering is bezig de stad omver te blazen. Maar wat zit erachter? Een bevriende mogendheid? Een politieke partij? Ik kan er geen touw aan vastknopen. Op het eerste gezicht zou ik zeggen dat Bommel erachter zit. Maar dat klopt niet. Want wie blaast dan nou zijn eigen huis op? Hmm. In ieder geval wordt het een slapeloze nacht. Dit wordt een slapeloze nacht. Wat zit hier toch achter? Men wil mijn persoon opblazen, dat is duidelijk. Maar wie? En, en waarom? Een antiherenbeweging soms. Ach, alles ontvalt mij en mijn enige steun is het speldje dat ik gevonden heb. Heren aller landen, verenigd u. Ja, als dat dus mogelijk was. Heren aller landen, verenigt u. De prots en de praal van het grauw wordt in vlaggen uiteengereten. Rood gaat de zon onder. De nacht van de revolutie der heren is aangebroken. Op de puinhopen van het Jan Hagel zullen wij een nieuwe staat oprichten. Met herenrechten en plichten voor het gemeen. En Adelazur, hoe vordert plan B? Alles gaat naar wens. Het nieuwe aspirantlid heeft zojuist een park vol blikken voertuigen opgeblazen. Het was een verrukkelijk gezicht. Mooie, toeleg. Maar dat is nog niet alles. Na de aanslag is het A-lid niet weggesneld. Nee, hij is rustig ter plaatse gebleven en hij heeft de politie op een dwaalspoor gebracht. Dat is moed, heren, dat is courage. Waarschijnlijk wil het a-lid voortgaan met het opremmen van dat protzere reportersgebouw. Dat geloof ik ook. We moeten hem zoveel mogelijk steunen, en daarom zou ik willen uitroepen, geen wekker met buskruid voor dit begaafde a-lid. Nee, u hebt gelijk, u, u hebt recht op iets beters. Treed naar voren, heer bommenmaker. Ik snap het al. Het komt voor mekaar, Luitjes. Ik zal iets enigs maken. Laat dat nu maar eens fijn aan mij over. Ik weet het niet. Het is dat hij zo aardig springstoffen verwerkt. Maar zelfs als beginnend aanlid schiet hij in manieren te kort. Het beginnende a-lid daalde de trappen af en verliet het gebouw. Het was duidelijk dat hij in een opgewekte stemming verkeerde, want hij giechelde achter zijn hoofdtooi terwijl hij met hoge stappen door het steegje liep. In zijn opwinding had hij vergeten zijn pij uit te trekken, en daardoor bood hij een opvallende aanblik. Nu wilde het toeval dat Tom Poes juist in die buurt zijn avondwandeling deed. Die viert nog laat carnaval. We kunnen ons afvragen wat een beginnende opstandige heer in deze eenvoudige omgeving te zoeken heeft. Maar dat is voorbarig. Nu Tom Poes ons in de streek heeft gelaten, zal de loop van de geschiedenis het ons moeten leren. Een feit is dat de eigenaardige figuur rechtstreeks het bovallige keetje binnenging en uit een hoop afvalstoffen een roestig kinderlediekantje tevoorschijn trok. Fijn huiswerk. Ik zal er een echte slinger aan maken. En dan maar draaien. Kunnen we lol hebben. Het zijn toch wel enige luidjes hoor. Ik heb me geen tijden zo gelachen. Maar dit hemd is te groot. Oh, oh. oh ook dat toch. Gunt men een slapeloos heer dan niet eens zijn nachtrust. Oh. Oh. Komt u binnen? Ik moet u nog bedanken, omdat u... Laat maar, laat maar. Uw keuze is goed. We zijn zeer tevreden. Ditmaal staat het in de badkamer. Wat nu weer? Komt er dan nooit een einde aan de rampspoed van een heer? Ditmaal is het iets bijzonders. Doet uw best. Het einde nadert. Heer Olly begaf zich met trillende knieën naar de badkamer... die aan zijn slaapvertrek grenste en bleef met open mond op de drempel staan. Voor de roze marmeren badkuip stond de vervallen kinderledikant, dat met allerlei huiswerk was opgetuigd. Ook zat er een slinger aan, waaraan een briefje bevestigd was. Een ongeschoolde hand had daarop geschreven: aan slinger Knalt die enig? Hij. Ah, een slinger draait, dan knalt die enig. Ja, het hotel zal in de lucht vliegen als iemand aan de zwengel draait. Als u begrijpt wat ik bedoel. Wat zegt u? Uh, die ik. Met Bommel! Er staat hier een kinderledikant in mijn badkamer. En als er aan de slinger gedraaid wordt, vliegt het in de lucht! Wat is dat voor onzin? <laughs> meneer Bommel? Eh? Niet draaien. Wat? Eh? Vooral niet draaien, meneer nee, Bommel? Nee. Blijf rustig, meneer ja. Bommel! Ja? Niet. Meneer Bommel? Ja, niet, niet draaien. Niet draaien? Ik heb Blijf rustig, blijf! Ja? Blijf. ja? Rustig. Nee, nee, blijf. Ik, nee. Meneer uh, Bommel, blijf ja. je rustig. Dat gaat niet Bommel met een kinderledikant? Het is een schande. Laat niemand iets aanraken, meneer. Wij komen. Er breidt een nieuwe aanslag. Er was Snuf. Waar is het? Het is die Bommel. Altijd als er een aanslag is, heeft die er iets mee te maken. Waar is Bommel? Bij het ledikant in zijn badkamer. Als hij aan de slinger draait, vliegt het in de lucht. Maak haast, Snuf. Ja, wat moeten we hier? We moesten naar Bommelstein. Maar Bommel is in de gebraden haan. We hebben geen tijd om rondjes te rijden. Commissaris, wat is er toch aan de haf? Bommelstein zit vol gaten. En heer Olly logeert ergens in de stad. Ik heb hem in geen tijden gezien. Aanslagen. Hm? Maar Bommel's gezicht laat zien, vliegt de omgeving de lucht in. Jongen, zou heer Olly soms een vijand hebben? Dat vraag ik me ook af. Heeft hij de een of andere streek uitgehaald? Ja. Zijn dit wraaknemingen? Of plicht hij ze zelf? Hm? Wat weet jij ervan? Hm? Niets. Ik ben bang dat ik hier Olly te lang alleen heb gelaten. Het wordt tijd dat ik hem weer eens ga opzoeken. Hmm... Oh, e eindelijk. Waarom... E Wees, beknopt. Ja. Er is geen tijd voor praatjes. Nou, Wat is er aan het handje? Huh? Uh, oh, oh, oh uh, daar. Een, een kinderpetje. En, en de politie doet niets. Het is maar goed dat mijn vader dit niet hoeft mee te maken. En nu is het uit. We zullen uh, eens zien of de politie niets doet. Oh, oh blijf al die slinger af, Agent. Dat is gevaarlijk. Onzin. Uh, Hoe kan dit een aanslag zijn wanneer Bommel zelf aan een slinger moet draaien? Nou... Uh, dit is een flauwe grap. Uh, Jullie denken zeker dat de politie niets te doen heeft, hè? Huh? Uh, Dag en nacht zit ik achter die uh, ontploffing aan. Ja. En wat hoor ik? Heer Olly. Wat is er gebeurd? Wat is er toch met u aan de hand, heer Olly? Bommelstein is ook al kapot. Uh, het is vreselijk. Men loert op mij. Hm? De ene aanslag volgt op de andere, bedoel ik. Huh? En de politie... De politie. Bah! De politie draait zelf aan de slinger. Welke slinger? De, van het kant. Ik kon het niet helpen. Ik kon toch niet weten dat het echt waar was? Huh? Verrakkelijk! Welk een geest. Het is in onze geschiedenis nog nooit voorgekomen... ...dat een heer de politie zelf het werk liet doen. Oh, dan werd het tijd. slotte bestaan zij van onze belastingcenten. Maar ik moet u nog bedanken omdat u mij vanmorgen... Pst. Geen woord meer. Uw tijd is rijp. En uw bevordering staat voor de deur. Nog een weinig geduld. Een ogenblikje, uh... Pommel. Ik moet een nauwkeurig verslag van je hebben. Voor mijn proces procesverbaal, snap je? Ja. Vertel me nu eens rustig wat er eigenlijk gebeurd is. Uw tijd is rijp en uw bevordering staat voor de deur. Wat kan dat betekenen? Die kleine heer heeft iets met de zaak te maken. Ik zal hem maar eens volgen. U bent laat, heer de Lazure. ...is de aanslag op het Porter's Hotel mislukt. Mislukt? Integendeel. Het heeft alleen wat langer geduurd door de heerlijke handelwijze van het uitvoerende aanlid. Dat is een grote geest, meneer de president. Hij heeft de aanslag laten plegen door de commissaris van politie. Ik ben zeer onder de indruk. En daarom stel ik voor om dat begaafde aanlid te bevorderen. kleine heertje toch naar binnen? Als ik nu eens door dit dakraam klim... dan kom ik in de goot terecht... en daar zal alweer een ander raampje zijn... waar ik doorheen kan kijken. Tom Poes had niet in de gaten... dat achter hem een gedaante was verschenen... die een vreemd toestel op wieltjes met zich voerde. Hij merkte pas dat hij niet alleen was... toen de vreemde figuur hem op de schouder tikte. Ah! Oh, dit is die griezel die ik op een avond door de stad zat lopen... Hallo. Ah, die tompoes. Hm? Doe jou ook mee? Wat enig. Kijk eens wat ik hier heb. Jij bent Wammerswaggel. Dat is flauw. Hm? Je mag niet weten dat ik Wammes ben. Dan kan ik net zo goed dit hemd uitlaten. Zeg nou zelf. <laughs> wat heb jij met deze beweging te maken? Welke beweging? Ik zie niks. Ah, doe die zo flauw, zegt. Moet je kijken wat ik hier heb. Zelf gemaakt, hoor. Vind je niet dolletjes? Hm, wat is dat voor een machine? Dat is een grijzer. Hmm? Draai eens aan dit kraantje, kunnen we lol hebben. Waarom? Nou, zomaar. Jij houdt toch ook wel van een grapje? Nou. Ja. Hé, doe joh. Dan kunnen we lachen. Ja, nu moet je me vertellen. Hé, oh. Hé, oh. Okay. Enige, moet je He. horen, Tom Poes? Straks oh. maak ik hem echt met buskruid in plaats van peper. Hoe vind je dat? Hé, oh. Nou, oh. oh. Een spion. Een indringer. Grijpt hem. Hé, He. oh. Au. Zo treffen wij hier in ons midden dus iemand aan uit de heffen des volks. Waarschijnlijk een spion. Het is alleen aan de waakzaamheid van ons beginnend aanlid te danken dat hij gevat is. Ik stel dan ook voor om de laatstgenoemde een kans te geven opnieuw een volwaardig aanlid te worden. En om zijn toestel goed te keuren. De werking is reeds bewezen. Ik ben er zeker van dat het goed zal voldoen bij de uitvoering van plan P. He a! Goed, heer beginnend Aalit. Wij dragen u op om deze indringen goed te bewaken. Dit adres is onbruikbaar geworden en onze volgende vergadering zullen we op ons hoofdkwartier houden. Maar toch mag hij in geen geval ontsnappen, want dan zou hij Jan Hagel op ons spoor kunnen zetten. Hebt u dat begrepen? Ja hoor, reuze. En verder kunt u overgaan tot de uitvoering van plan P. Doet uw best. Kom op, Tompoes, hm? in de waszak met jou. Enigjes. Ik denk er niet over. Enigjes. Oh. nog. Flauw, ik vind Jan hagel niks lekker. In de zak jij. Ach, oh, nee. eh, dit hemd moet in de was. Het is trouwens te oh. groot. Dat loopt niks enig. Laat me eruit. Dat zou je wel willen. Nee hoor, dat gaat niet. Dat zouden die luidjes boven nooit goed vinden. Doe niet zo flauw. Je bederft het hele spel. Maar het is geen spel. Die luidjes van jou zijn misdadigers. Wat ben je toch saai. Jij maakt nooit eens pret. Ik vind die nooit lachen niks over hoor. Als je dat maar weet. Er is niks te lachen. Zou jij lachen als je tussen het wasgoed zat? Ik zit altijd tussen het wasgoed. En ik heb altijd pret. Maar misschien heb jij niet veel humor. Weet je wat? Ik zal je gezicht eruit laten. Dan kan je wat zien. En het is leuker voor de aanspraak. Waar ik kom storten de huizen in puin. Ik saai onheil en verderf. Dat voel ik. Oh, het is een vreselijke toestand voor een heer van mijn stand. Die alleen maar het goede wil. En als ik nu wist wie mijn vijand was, zou ik mij nog kunnen verweren. Maar ik vecht tegen onzichtbare machten die de ondergang van een heer op het oog hebben. Als iemand begrijpt wat ik bedoel. O, waar moet ik rust vinden? Mijn gelukwensen. De oh, oh, ja, tijd is gekomen. Welke tijd? Ik wil eindelijk wel eens weten waar ik aan toe ben. Hierheen, als ik u verzoeken mag. En waar u aan toe bent. Ja. U bent op weg om een volwaardig opstandig heer te worden. Een, een, een, een opstandig heer? Nu, dat, dat, dat zou ik denken. Mijn geduld is uitgeput en ik wens... Oh. Twee spookachtige figuren bogen zich uit de gereedstaande koets. Ze trokken bommel naar binnen en plaatsten hem op de voorbank. Oh. Wat, wat, wat, wat, wat wie, wie zijn jullie? Pardon, pardon, nu gaat u naar. U weet dat wij ook voor elkaar onbekend moeten blijven. Dat is veiliger. Veiliger? Veiliger? Noemt u het veilig om een heer op zo'n gruwelijke manier te ontvoeren? Iemand van mijn stand heeft een teer en gevoelige stel. En hoe licht zou ik niet een zenuw kunnen krijgen? Om mij heen stort alles in puin. Het is duidelijk dat men op mijn ondergang uit is... Als ik maar wist wie mijn vijanden waren... zou ik hen de toren van een heer laten voelen. Maar mijn weg stiekem en platvloers. Als u begrijpt wat ik bedoel. Prachtig geworden. Hoe juist ziet u de toestand. U komt er wel. Maar we zijn er. Mag ik u verzoeken uit te stappen? Je bent een echte sir, Piet. Je moet niet denken dat het leuk is om met jou te spelen, hoor. Eh, toen nou. Ik wil jou zo graag meedoen, Wommers. Wat doe je eigenlijk... Ik doe buskruid in de grijzer. Kijk, zie je wel? Hm? Dit is voor plan P. Je morst. Dat komt omdat het hier een beetje donker is. Geef niks hoor, want ik heb kruid genoeg. Maar ik zal de lamp aansteken, dan kunnen we beter zien. Plan P is reuze. Grijzers knallen enig vind je ook niet. Wat een soflamp, hè? Hij wil niet goed branden. Wacht. Auw! Pas op, de olie op de grond brandt en je hebt kruid gemorst. Auw, het doet reuze pijn, hoor. En dan moet jij nog fit ook. Tom Poes zag met schrik... dat de brandende petroleum steeds dichter bij het buskruid kwam. Hij bedacht zich niet lang, liet zich opzij vallen... en doofde zo de vlammen. Jakkers, doe je zo heen. Je mag niet met vuur spelen, hoor. Dat is veel te gevaarlijk. De enige die hier gevaarlijk doet, ben jij. Laat me nu eindelijk eens uit deze vieze waszak... en schij uit met die buskruid-onzin. je nou alweer... Jij bent hem. Dat weet je best. Je mag pas weer lopen als de luidjes het zeggen. Eerder niet. <tie> Hebba! Je betreft altijd mijn plezier. Waar ga je naartoe? Naar het politiebureau natuurlijk. Ik ga lekker plan P doen. En als ik het goed doe, krijg ik een strikje en dan word ik een echte spirant. Bah, ik wil plan P zo graag zien. Goed, maar dan moet je stil in de zak blijven. Ja, natuurlijk. En niet steeds mopperen. Dit is het hoofdkwartier van het genootschap. Hier moet u uw laatste proef afleggen, heer aspirant. Oh, goed. Breng me bij uw leider. Dan zal ik hem om opheldering vragen. Nog niet, nog niet. Eerst de proeven. Doet uw best. Ik ben in handen gevallen van de bende die het op mij voorzien heeft. Met open ogen heb ik mij om de tuin laten leiden. Maar, maar ik zal ze... Laat mij eruit! De toren van de Heer is vreselijk. Hij stamp voeten driftig en zodoende bracht hij een verborgen veer in werking. De gevolgen bleven niet uit. Het stambeeld naast hem kwam knarsend in beweging en liet een holle hamer op zijn hoofd dalen. Oh, oh, oh, oh, wat een vreselijke omgeving! Deze kamer heeft een ongunstige sfeer. Zelfs de meubelen zijn vijandig, als we begrijpen wat ik bedoel. Oh, het is alsof dit portret leeft. Oh, lieden van onze stand zijn overgevoelig... voor alles wat lelijk en ruw is. Ik hoor hier niet en ik wil eruit! Aspirant lid is zeer bewogen. Ik wil hier uit. Hmm, ik hoor het. Een gevoelig iemand, maar toch wel een strijdbaar karakter. Een echt opstandige heer. Je moet goed kijken, Tom. Boosten kan je pret hebben. Pret hebben. Oh, terwijl die lummel die gijzer vol buskruid het bureau binnendraagt. Oh. Maar de politie zal hem wel meteen in de kraag grijpen. Hij heeft zijn pij weer aan. Oh. Maar dat viel tegen. Toen wachel binnendribbelde, trof hij slechts de commissaris aan... die lodderig opkeek van de rapporten die hij over de aanslagen had verzameld. Hij sloeg de verrichtingen van de eigenaardige werkman enige tijd met omwalde ogen gade... Maar de rustige manier waarop deze het apparaat aan de wand bevestigde, deed alle achterdocht verbleken. Een raar kostuum. Uh, Zeker vakkleding om te lassen. Uh, om te wassen ook? <lacht> het zit niks lekker hoor. Dit hemd is te lang. Heb jij daar een nieuw soort gijzer? <lacht> Zeker door de burgemeester besteld. Hmm, goed idee. Uh, er zit geen lijn in die aanslagen. Uh, Als ik er maar eens één van nabij kon meemaken... Ik wil eruit. uit. De sfeer hier valt als mokerslaag op mijn hoofd, als iemand begrijpt wat ik bedoel. Ik heb er genoeg van. Als het niet goed schiks kan, dan maar kwaadschiks: De woede van een heer is iets vreselijks. Hij stampte naar de andere wand van de kamer om ruimte voor een stormloop te hebben. trok daarop de schouders hoog op en denderde met zo'n geweldige vertrek dat de kalk van de verwaarloosde plafond viel. Hij hoorde niet dat de sleutel snel werd teruggedraaid. En pas toen hij de deur dicht was genaderd, bemerkte hij dat deze op een keer stond. Maar toen was het te laat. <totstuk> Met grote kracht belandde hij tegen het houtwerk, dat krakend openzwiepte. En hij vloog de gang op, waar hij lomp tegen een daarstaande dame oppotste. Deze bleek vast in haar schoenen te staan, want ze wankelde zelfs niet... En bekeek hem met een stille glimlach in het verwrongen gelaat. Oh, toch ook niet. Neem me niet kwalijk. Een drift vergeet ze op zichzelf. Ik, ik bedoel, de, de, de sfeer is hier wat drukkend. Ik wilde eruit en toen liep ik de deur open. Als u begrijpt wat ik bedoel. Oh, oh, oh, sta me toe, uw haar is een beetje in, in walorde. Ik schaam me dat ik u zo onhoffelijk tegemoet had. Maar ik had ook niet verwacht hier iemand van stand aan te treffen. Een pop? Oh, oh wat een minne streek. Men drijft hier zelfs de spot met de ritterlijke gevoelens van een hier in moeilijkheden. Maar, maar ik, maar ik zal jullie weten te vinden. Ik doorzoek dit hele huis van boven tot onderen. Op dat moment stapt hij op een valluik dat onder zijn voeten openklapte. Ah! En hij verdween in het daaronder gelegen vertrek. U hebt bewezen een heer te zijn. U bent uw roset waard. Mag ik u geluk wensen? Niet alleen dat uw proef geslaagd is, doch ik aarzel niet u een voorbeeld voor ons allen te noemen. Proef? Was, was, was, dit, was dit een proef? De laatste stap, een zogenaamde verrassingsproef die wij allen hebben moeten doormaken. Nadat u op zo'n heerlijke wijze de aanslagen had behandeld, was de tijd gekomen om u innerlijk te testen. Want wanneer leert men een heer het beste kennen? In eenzaamheid en onder moeilijke omstandigheden, niet waar? Oh, een, een heer is altijd eenzaam. Maar, maar, maar wat? Uh, u, u hebt ongewoon hoge punten gekregen. Oh. Uw houding bij de hamerproef en uw gedrag tegenover de nagebootste dame in de gang was voorbeeldig. Oh. Beschaafd, doch doortastend. Oh, ja. Ach, dat heeft mijn goede vader mij zo geleerd. Maar uh, waarom. Uh... Daarom doe ik afstand van het voorzitterschap van de Bond van Opstandige Heeren. Oh. Die plaats komt u toe. Oh. Ja, ik, ik, ik, ik... ik moet dat wel aannemen. De, de Bond van Opstandige Heeren is juist iets voor iemand van mijn stand. Want, want het is vreselijk wat er allemaal gebeurt. Maar het staat mij tegen dat ik de enige ben die er normaal uitziet als u begrijpt wat ik bedoel. Die, die witte jurken. En nog een beetje. Er wordt in voorzien. Oh, excuseer de slappe puntmuts. Mm. We hebben een slechte wasserij, maar we moeten ons behelpen. Wilt u hier plaats nemen? Uh. Wat, uh, wat, wat, wat gaan we doen, als u begrijpt wat ik bedoel? Ik stel voor om de verder aanslagen te bespreken. Ja, die, die zijn een schande. Wat kunnen wij als opstandige heren daartegen doen? schande? Ja, daartegen doen. Het spijt me dat u ontevreden bent. Laten we dan, voordat we verder gaan... de resultaten afwachten van het nieuwe aspirantwet. Hij is bezig op het politiebureau. Wat hoor ik toch? Uh. Zo, ik ben klaar. U hoeft alleen maar aan het kraantje te draaien en dan ploft de hele gijzer. Ja, ja, ja. ja. Stel eens, buiten roept iemand om hulp. Wat een gekke. Nou, dan ga ik maar hoor. Dag. Haal me eruit. Vlug, voordat het bureau in de lucht vliegt. Wat? Wat bedoel je? En waarom zit je hier op een voddenwagen? Is, is dit een ontvoering? Ja, dit is een soort ontvoering. Maar het is ook een aanslag en daarom wil ik. Kalm! Oh. Eindelijk tussen spoor. Kom mee naar binnen, meneer Poes. Dan gaan we er een keurig rapport van maken. Vertel alles maar eens rustig. Nee, niet rustig. Die geijzer Die is... is zo net opgehangen. Oh. De monteur is al vertrokken, dus we worden niet gestoord. Kom, ik zal even mijn handen wassen, dan kunnen we aan de slag. Niet doen! Monteur, dit is een aanslag. Ja, dat heb ik al gezegd, maar u wilde niet luisteren. En nu staat alles in brand. Brand! B waar is de telefoon? Nee, laat maar. Het water uit de kapotte grijzer blust de zaak wel. Maar wanneer u naar mij geluisterd had, zou het allemaal... uit. Ik heb naar iedereen geluisterd. Ik heb niks anders gedaan dan luisteren. Nou, uh. En alles wat ik hoorde, heb ik vastgelegd in rapporten. Ja. En van de rapporten heb ik dossiers gemaakt. En wat heb ik nu... Verkoolde papieren en alweer een uniform naar de maan. Ik kan opnieuw beginnen. Toch niet. Ik weet nu waar we zoeken moeten. Kom maar mee, commissaris. Ik heb goed nieuws, heren. Het beginnende a-lid heeft met goed gevolg een als Gijzer verbouwde bom in het politiebureau gebonteerd. Een wat? Een Gijzer. Dat is een apparaat dat door het grauw gebruikt wordt om water te verwarmen, meneer de voorzitter. Ja, ja, ja, maar ik bedoel die bom. Dat, dat politiebureau bedoel ik. Wat bedoelt u, als u begrijpt wat ik bedoel? Wel nu, de commissaris van politie heeft onder dat instrument zijn handen willen wassen. Met goed gevolg, mag ik wel zeggen. <lacht> dus is de veste waar de rechten van het Jan Hagel werden beschermd van binnenuit schoongeblazen. Ah. Een bijzonder mooi resultaat. Ik stel dan ook voor om het beginnende a-lid... nu weer als volwaardig a-lid op onze vergadering toe te laten. Goed. Iemand die het politiebureau schoonblaast... houdt van reinheid. Dat moet wel een heer zijn. Het ging enig, luidjes, Ik heb pret gehad. Opnieuw speld ik u deze onderscheiding op. Ik hoop dat u hem niet meer kwijtraakt. Want dat zou gevaarlijk voor onze beweging zijn. Hoe gemakkelijk kan het embleem niet in verkeerde handen vallen. Ja. En dan... Ach, oh nee, hoor. Ik ga hem op dit hemd vastnaaien. Dan valt hij er niet weer aan. Aha. Goed dat u het inziet. Om lid te zijn van onze bond moet men zo'n verfijnd heer zijn... dat men zelfs de aanwezigheid van iemand uit het grauw niet kan verdragen. Ah. Wanneer het Jan Hagel u benadert, moet uw haar overeind nou. Ik heb niet eens haar. Uh, uh, uh, kom hier, was zo'n hier niet zo dom. Uh... Wagel. Zo heet onze waspaks. Wat? Ben jij? Ha, kiekeboel. Oh, oh, oh. Hoe is deze figuur uit de heffen des volks in ons midden gekomen? Heel gewoon. Ik was jullie hemde en die vind ik zo enig. En toen heb ik er eens eentje aangetrokken en toen mocht ik meedoen. We hebben reuze pret gehad, hè, luidjes? Zullen we nu weer verder gaan? Dit is vreselijk. Waar moet het heen wanneer wij niet eens een porter van een heer kunnen onderscheiden? Gelukkig had onze voorzitter deze figuur meteen gehad. <lacht> maar een tassenwit, deze gouden wasbaas te veel. Hij moet geliquideerd worden. Huh? <laughs> ja, wat enig. Ik ben hem. Maar wat is zijn lik. Juist ja, is, lik. Uh, uh, ja, ja, goed idee. Maar, maar dat komt later wel. Laten we. Uh, eerst maar even doorgaan met. Uh, m, m, m, uh, ja, wat anders. Uh, sluit die wacht voorlopig maar op in een zijvertrek. <laughs> ja. Uh, uh, Ziezo. Uh, wat nu? Nu de volgende aanslagen. Kijk. Ik heb hier een lijstje van adressen die op het programma staan. Drommels, kent u die adressen dan? Dat is knap. Ach, een heer voelt precies aan waar het Jan Hagel huist. Oh. En wat deze aanslagen betreft, die zullen snel kunnen worden afgewerkt. Oh, denkt u? Ik ben er zeker van. De politie is door de laatste opruiming uitgeschakeld. Daar kunnen we gebruik van maken. Zo. Dit is dus de wasserij van die bende. Hoort die wasbaas er ook bij? Hm? Een zekere wachel, hè? Ja, die ken ik wel. Nee, die weet nergens van. Wammes is te dom voor dit soort werk. Ik denk dat hij misleid is. Maar kijk, hier ligt een waszak met een adres erop. Daar moeten we naartoe, commissaris. Hm. Dat adres, dat huis is door de laatste baron van kweldigeest... aan een stichting met een mooi doel vermaakt. Ik kan me haast niet voorstellen dat daar kwaad schuilt. Laten we verder werken aan ons mooie doel. Ja. Bovenaan de lijst staat totale vernietiging van gebouw B. Wat is gebouw B? Dat is een bijzonder lelijk en aanstootgevend bosel. Oh. Het is het eigendom van een door erfenissen rijk geworden poorter. Oh. Met grote wansmaak poogt hij een kasteel na te bootsen. Oh. Oh. We hebben hem reeds één keer gewaarschuwd door een voorlopige aanslag, mm -hmm. maar het heeft niet geholpen. Oh. Hij laat er nu een nieuwe vleugel aan bouwen. Hm. Nog lelijker dan de oh, oh, oh. oh, Bij lieden die geen heer zijn... moet men geen smaak verwachten. Dat is zo. Mijn goede vader zei altijd... aan het huis herkent men de bewoner. En daar houd ik mij aan. B wat Bommelstein betreft. Knap, meneer de voorzitter. Huh? U hebt heel fijn aangevoeld... dat wij met het wandsmakige portersgebouw... Bommelstein bedoelen. Huh? Ik stel voor om ook de eigenaar... Een zekere bommel uit de weg te ruimen. Anders bouwt hij zijn rommel toch weer op. Want u, meneer de Vruzer. Ik wil het niet hebben. Het is een schande. Nu weet ik wat jullie bedoelen. Ik bedoel, die aanslagen en zo. Als iemand begrijpt wat ik bedoel. Mijn goede vader zou ik. Doe nou open. Jullie hebben beloofd me te likken. Likke dieren. Echt flauw van je, Bommel. Ja. Nu jij voorzitter bent, mag ik ineens niet meer meedoen. Bommel? Noemde hij de voorzitter Bommel? Bommel? Hij, hij is, Bommel. is Bommel. Bommel! Zeg dat het niet waar is. Onze voorzitter, die alle proeven gehaald heeft, kan geen porter zijn. Het is niet mogelijk dat hij de eigenaar van het protzige Bommelstein is. Bommelstein is niet protzig, het is mijn huis. Het is prachtig bedoel ik. Oh, een rampspoed. Dat de wasbaas Waggel in ons midden is deurgedrongen was al een teken. Maar dat Bommel tot de hoogste rang in ons midden is geklommen is het einde. Wij zijn zo vervlakt dat we geen Jan Hagel meer van heren kunnen onderscheiden. Hmm. Het huis is toch niet onbewoond. Nee. Daarbinnen is een feestje aan de gang lijkt me. Een raar feestje. Ik geloof dat we iets moeten doen. Want die lieden schijnen nogal opgewonden te zijn en ze zijn gevaarlijk. Wie weet wat ze daar uitbroeden. Nou, dan moeten we maar naar binnen. Ja. Hoewel ik liever wat versterking had gehad. Als die lui kwaad willen, maar redden we het niet. Er rest ons nog één ding. Ons genootschap moet worden opgeheven. Opgeheven. Kom, Kom. We, gaan. we gaan. We gaan. Het feest schijnt afgelopen te zijn. Ja. Ik geloof dat iedereen naar huis is gegaan. Zeker door een achteruitgang of zo. Ja, des te beter. Wanneer er niemand meer is... dan kunnen we op ons gemak naar sporen en aanwijzingen zoeken. In naam der wet. Waar zijn uw medeplichtigen? Waar is het misdadige genootschap? Opgeheven... Het is echt flauw, ik heb... Eén ogenblikje, we moeten dit ordelijk afwerken. Eerst deze figuur. Bommel? Wat betekent dat? Ben jij lid van de bende die de aanslag heeft gepleegd? O of wat? W waar is die bende gebleven? Uh, opgeheven. Uiteengespat. Vernietigd. Ja, het is echt flauw. Ze wilden me uh, likaderen, maar dat mocht niet van Bommel. Hij heeft ze allemaal weggejaagd. En het was net zo leuk. Dat is mooi werk. Deksels knappe Bommel. Ik ben trots op je. Je moet me toch eens vertellen hoe je dat gedaan hebt. Maar dat komt later wel. Je bent zeker moe. Kom, dan zal ik je thuis brengen. Door de stille avond liep het groepje even later naar Bommelstein. Voorop wandelde Bommelswaggel, die de commissaris vertelde van alle pret die hij als wasbaas gehad had. Maar de zelf kon het betoog niet geheel volgen. Hij begreep dat het iets te maken had met een hemd... dat te lang was, maar wel enig. Hij vernam dat er veel gelachen was... Uh, hoewel er moeilijkheden waren geweest over een verloren speldje en dat de heer Olly tenslotte aan alles een einde had gemaakt. De heer Bommel zelf wierp ook al niet veel licht op de zaak. Somber en gedrukt liep hij met Tom Poes achteraan... en gaf geen antwoord op diens vragen. Eerst toen Bommelstein in het zicht kwam richtte hij zich wat op. Zijn matte blik gleed langs de herstelde muren... die in het maanlicht glansden. En hij zuchtte. Oh, er is dus een nieuwe vleugel aangebouwd. Oh, nog lelijker dan de vorige. Ook toen Joost op het late uur... nog een eenvoudige maaltijd had opgediend... zat hij suffig achter zijn bord... zonder in te gaan op de lof... die bulle Bas hem toezwaaide. Het was merkbaar dat hij liever niet sprak over de manier waarop hij het gevaarlijke genootschap vernietigd had. Maar de oplettende luisteraars zullen het wel begrijpen. Hij kon toch moeilijk uitleggen dat het feit dat hij, heer Olivier B. Bommel, geen heer zou zijn... de leden geheel verslagen had. De revolutie is voorbij. Het Jan Hagel heeft gewonnen. Voorbij is de tijd dat het grauw zich eerbiedig langs de weg scherde, wanneer een heer in al zijn heerlijkheid passeerde. Dat is erg. Maar er is iets dat nog erger is. De tijd is voorbij dat een heer een porter aan zijn schaduw herkende. Het is zover gekomen dat wij aan één tafel hebben gezeten met een figuur als Bommel en hem zelfs tot onze voorzitter hebben vergeven. Wij zijn vervlakt en plat. Wij zijn vergroot. Met andere woorden, wij bestaan niet meer. En ik verklaar ons genootschap ontbonden. Voorbij is de tijd dat een heer met geweld het grauw onderdrukte. Vandaag de dag gaat hij eenzaam en miskend zijn moeilijke weg... Wat zielige. Huh? Waar is hij, bommel? Oh. Zo'n binnenlaten? Oh. Het is hier nu net zo gezellig. Ja, uh, zijn moeilijke weg, zei ik. Ik stel voor op zijn gezondheid te drinken. Als iemand begrijpt wat ik bedoel.